Het is 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Syrië heeft toegegeven dat het een Turks gevechtsvliegtuig heeft neergeschoten. Dat zou zijn gebeurd boven Syrische territoriale wateren. De Turkse regering had na een zitting van het Veiligheidskabinet ook al gezegd... dat de Syriërs het toestel hadden neergeschoten. Turkije zegt dat het pas een beslissing neemt over een reactie in de richting van Syrië... als alle details van het incident duidelijk zijn. Het Turkse gevechtsvliegtuig verdween afgelopen dag van de radar... In eerste instantie was gemeld dat de twee piloten waren gered... maar dat wordt nu door Ankara tegengesproken. Er wordt nog steeds naar de piloten gezocht. Syrië helpt daarbij. In Nieuwegein hebben alle huishoudens weer stroom... na de grote storing van donderdagavond. Door blikseminslag in twee transformatorstations... ging bij 17.000 huishoudens het licht uit. Netbeheerder Stedin zegt dat de storing nu is opgelost. In het centrum van Nieuwegein ging als laatste het licht aan... om iets na 11 uur. Iedereen is weer aangesloten op het reguliere net. Het parlement van Paraguay heeft president Lugo afgezet. De afgevaardigden zeggen dat, dat hij zijn functies slecht uitoefende. Lugo zelf spreekt van een parlementaire staatsgreep... maar hij lijkt zich erbij neer te leggen. De crisis begon vorige week toen bij de ontruiming van een landgoed... zes politieagenten en negen boeren om het leven kwamen. De boeren hielden het landgoed bezet. Het parlement kondigde donderdag aan een afzetprocedure te beginnen. Afgelopen avond stemde een meerderheid daarmee in en moest Lugo vertrekken. Hij wordt opgevolgd door zijn vice-president Franco. Uit heel Latijns-Amerika komt kritiek op de actie van het parlement. Die zou, zijn, die zou de democratie in Paraguay in gevaar brengen. Het Zuid-Amerikaanse land heeft een lange traditie van staatsgrepen en militaire regimes. Het weer, droog, alleen in het uiterste noordwesten nog buien. Het is een graad of twaalf. Overdag stapelwolken, af en toe zon en in de middag in het binnenland wat buien. Bij een stevige wind wordt het dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug in het Huis van de Maan. Jan van Duikeren is mijn gast, trompetist. Eerste uur hoorde je hem al. We hebben hier uh, aardig wat de muziek uh, laten horen in het eerste uur. En uh, ik stel voor, Jan, dat we het ook, ook in de tweede uur gaan doen. Nou, hartstikke leuk. Ik zie eruit. Ja. Lekker gewoon naar muziek luisteren en jouw inspiratiebronnen, maar ook over, uh, over concerten praten. Want uh, we hebben het in het eerste uur even aangeraakt. Concerten, dat is toch een beetje de moeder alle veldslagen hè, voor een jazzmuzikant. Live-optredens. Live-optredens, ja. Jazz is, is het moment. Dat is, daarop gebeurt het. Dus de, dat, dat moet live gebeuren. Ja. Klopt. Um. Wat mij heel aardig lijkt, is als, uh, um, als, als u mee wil praten over indrukwekkende concerten. Het mogen jazzconcerten zijn, maar het mogen popconcerten zijn. Want Jan is zo breed en zo, zo inzetbaar als ik weet niet wat. Dus gewoon concerten waarvan u dacht, nou, dat, dat is echt zo ongelooflijk. Daar wil ik heel graag over vertellen. 0800 1121. dat is het telefoonnummer van Kazaluna. Uh, um, dus over bijzondere, indrukwekkende concerten. het soort concerten die je van je stoel drukken waarvan je denkt, nou ja, dat was eens... Um, maar dat ga ik waarschijnlijk nooit meer meemaken. Henk de Ruiter, goedenacht. Goedenacht. Het was een uh, jaar of dertig geleden in Breda, in Café Onkel Jean. Uh, een kleine zaal, met 400 mensen ongeveer, van een concert van Valerie Wellington. Door uh, Mojo Concerts en Breda Blues Promotion georganiseerd. Het was in de tweede set en uh, de band had al behoorlijk wat gespeeld. En mevrouw Wellington uh, stapt op een gegeven moment van het podium af. Zet de microfoon in haar standaard en zingt gewoon, uh, is onversterkt, heel de zaak volkomen plat. ongelooflijk. Bovendien, zij was ook nog goed bereikbaar, dus was na het concert nog aanspreekbaar ook. Ik heb haar bedankt voor de uitstekende prestatie die zij leverde met haar Ja, team. Jan, ken je haar? hoe zei Ik kon het niet goed verstaan. Wellington. Vel Valerie Wellington. Nee, die ken je uh, niet. Ik ken wel Duke Ellington. <laughs> Oké, okay, ja, die nee, die was dat was is een hele andere Zij had, bleek later, zij had een klassieke opleiding gehad... opera conservatorium in Amerika. Oké. Okay. Okay. Nee, Het is pijn, dus dat ik vandaar, het, uh, vandaar een dijk van mijn stem. Niet te geloven. Nou, ik ben blij te horen dat het, dat, dat, dat het zoveel met je gedaan heeft... en dat het zo'n goed concert was. Ja, ja. En het was vooral inderdaad wat, wat ook de gast van vandaag zegt... Energie die uitstraalde, wat ja. dat in feite het meest pakte. Ja, dat, dat is uiteindelijk is dat, dat toch het allerbelangrijkste: dat het gewoon uh, je raakt op de een of andere manier. En dat is in dit geval blijkbaar heel goed gelukt. Ja, ja vandaar dat we goed is bijgebleven. Heb jij haar later nog wel eens gezien? Uh, nou, nee, ik heb haar later niet gezien, maar ik heb uh, wel nog wat LP's van haar op vinyl, die ik af en toe wel eens draai. Ah, kan je wat laten horen? Uh, nee, momenteel niet. En de draaitafel is uit het bedrijf. En dan zou ik echt in een platenbak moeten gaan zoeken. Helaas. Oké, okay, goed. Henk... Ik had er nog aan gedacht, maar dat. Is ja, ja, nou ja, niet, ja niet is hard, leuk. dat is hartstikke leuk geweest. Want ik, ik denk niet dat de radio één computer zo uitgebreid is dat, uh, dat ze eruit uh, tevoorschijn komt. Ik denk dat het redelijk kansloos is. Uh, dank, Henk. Dank voor het bellen. Alsjeblieft. En een ja, hele prettige plek... Dag. Een bijzonder Bye. indrukwekkend concert 0800 1121. Uh, dat is uh, waar we hier over praten. Um... Heb jij, heb jij iets lives bij je waarvan je denkt van nou, dit, dit is wel echt een, een prachtig stukje muziek? Ik heb wel iets lives bij me. Uh, Zou ik het gewoon aanzetten? het yes? wel. Van wie of wat is dit? Dit is uh, de big band van Frank Sinatra. Dus uh, dat is de band, de basie big band met arrangementen van Quincy Jones. En oh. er is een beroemde plaat die heet 'Live at the Sands'. En dat is volgens mij in twee weken tijd. Speelden ze daar elke avond. En uh, daar hebben ze een live plaat van gemaakt. Heel beroemde live at the Sands. En voordat Sinatra speelde, was er volgens mij nog een instrumentale set. Daar is deze plaats van afkomstig. volgens okay. mij heet Quincy Jones, de succes succesproducer uh, uh, achter Michael Jackson. Ja, en een van mijn grote helden. Hij is trouwens trompetist ook, hè? aanvankelijk was hij dat. Oh, dat wist ik niet. Ja, hij is begonnen op de trompet. En volgens mij in zijn autobiografie staat hij ook ergens op zijn 18e... in de band van Lionel Hampton. en staat er al, finally, I'm in the band. Hij <laughs> dus is nog zo jong, weet je. Dan heeft hij al zo lang gehoopt om daar mee te gaan spelen. Maar hij is met de trompet begonnen. Ja. Maar, maar dit, dit is een, een, een moddervette big band. Hoor nu ja man, toen ik dit voor het eerst hoorde, ik dacht dat ik gek werd. Want het swingt zo ongelooflijk. Als je het probeert mee te spelen, er zit een soort, een soort magie in die timing. Qua... Dat hoor je niet. Pas als je het na gaat proberen te spelen, dan hoor je ineens van... Hé, hey, wacht even, waarom, waarom swingt die band van Beesie zo ongelooflijk? Um... Dat is een hele interessante, hier, nou, een hele interessante observatie. Maar, maar waar zit hem dat dan in? Is het waar je het straks in het eerste uur over had, dat ze echt in die tel hangen, als het ware. ze op een soort remspel lijken te spelen? Nou ja, kijk, ik stel me die vraag nu, maar het komt gewoon op je af, hè? Ik bedoel, je zet die plaat op en het gebeurt of niet. Toen ik deze plaat hoorde, ik dacht dat ik gek werd echt. Want ook de opbouw van het hele stuk. Je hoort hem ook aan het begin. Hoor je die piano. Laat eens horen even. Ja, tuurlijk. Op het moment dat ze erbij komen, hè? Ja, dus je krijgt die piano, du, du, du, du, en dan komen ze erbij, en dan ik het wel eens een stapje naar achteren maken. Het, het is alweer eerst naar Vet Domino zitten luisteren, toch? het nou ja, intro. Precies, de Blueberry Hill. Uh. Ja, Blueberry Hill. Ja, nou ja, precies, ja, ja, ja, ja inderdaad, ja. Oh, Blueberry ja. Hill. Nou ja, goed, maar ja, er zitten dus een paar magische, er waren voor mij een paar magische momenten dat je dacht: mijn god, hoe werkt dit? En uh, wat goed zeg. En die opbouw van de toetie is ook super mooi. Het gaat helemaal terug naar die piano. Dan komt langzaam de toetie erbij. Het is, ik vond het geweldig. Ja. En live ook, hè? Waar ja. we het over had. Maar er zit dus blijkbaar ook iets magisch in de manier waarop zij timen. Dat is of, het. of zij de ja. noten in de muziek plaatsen. Juist, het zwingt of het zwingt niet. En uh, Elvin Jones, jij bent drummer. Het is Elvin, volgens mij zei hij dat al. Toen het, toen het, hij had het op een gegeven moment over Play Around the Beat. Ja. In die vrije periode van Maals, weet je wel. Maar waar die een zit? Uh, Bootsie Collins, als je ja. internet hebt, zoek hem maar op op YouTube, dat ja. hij even uitlegt waar de één oh, zit. Is is fantastisch, fantastisch. Ja. Dat kunnen wij zo snel niet vinden, maar ik, wat jij bedoelt denk ik is Bootsy Collins volgens mij een televakcursus. Te Kijk, telejakcursus <laughs> op de een. Ja, nee, maar, nee, maar serieus, Het was volgens mij is heel, heel curieus, Voor mij een ja, het, was, het was, volgens Potspelen. mij een documentaire over funk of zo, en ja. hij legde en zijn, uit met die gekke, gekke sterrenbril ja. van hem. Ja. En zei hij van, van uh, legde hij uit wat funk was. En het enige wat hij deed, in mijn herinnering en corrigeer me als Juist. ik het verkeerd heb, is op de eerste tel spelen. Juist. Mm. Juist. Three, dat is het En wachten en dan iets gewoon three, iets kleins. Four, maar die één die, die komt steeds terug. Two, ja. Three four. Mm. Juist. Hij zei alright that's funk. Juist. Mm. Maar het is universeel. In, dat heb je natuurlijk in jazz ook. Het swingt de pan uit, weet je of niet? Ja, dan is het jammer. <laughs> dan, dan, dan is je beurt over. Ja, er is dus ook, ook ooit de kunst van het weglaten benoemd. Hè? Dat is in de jazz misschien iets minder relevant, of ook juist u wel? Nee, ja, nou ja, maals in de koelperiode. Cool dat was alleen maar de kunst van het weglaten. Dat was juist een antwoord op al die bebop-thema's in doorgesneden tempo. Heb ik ook een plaat van me van, bij, me. Oh, laat maar even door. Dat wat, is in ja, dat is ook een, van mijn een grote doorgesneden helden. tempo? En, nou, doorgesneden tempo is als ik een liedje heb... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... En ik zing er... Ik, ik zing er twee keer zo snel overheen. Ah, ja. Dat noem je doorgesneden tempo. Dubbel tempo, zo leren is dat. Oh, dubbel tempo. Okay. Maar Miles, die was juist van het heel weinig spelen. Zal ik eens even opzoeken? Ik... Ja. Jij gaat een stukje Miles zoeken. <laughs> ja. Dan haal ik ondertussen, terwijl jij zoekt... <laughs> meneer Wagenveld er even bij. Wagensveld, neem me niet kwalijk. Ja, de, nou, dat geeft niks hoor. Want we hebben het ook over uh, bijzondere concerten, bijzondere optredens. Wat, wat is een ja. bijzonder uh, concert voor u? Nou, dat was uh, wat ik zelf heb uh, beleefd. Dat was uh, in 1977 in Montreux. En daar ben ik toen speciaal uh, naartoe gegaan samen met een vriend. we hebben direct een vakantie aangeknoopt. En ik kon hem uh, overreden om uh, met hem naar uh, het concert van Don Ellis te gaan. Don Ellis? Don Ellis, ja. Wil eens van gehoord. Nou ja, ik niet zeg eerlijk, maar Jans staat heel hard ja te knikken. Ja, dat is te gek. <laughs> oh, oké. Okay. Nou, dat valt me heel erg mee, want er zijn, uh, geloof ik, nog maar een handjevol uh, mensen die uh, Don Ellis kennen. En dat is, vind ik, diep en diep want dat is geniale muziek. Wat speelt Don Ellis? Uh, Trompet, okay, maar ook drums. En hij was orkestleider. Uh, hij had in uh, 1966 had hij al een, uh, een jazzband... Van 21 man. Uh, hij probeerde allerlei vernieuwingen uit. En uh, uw gast, Jan, die had het net over uh, uh, uh, 1, 2, 3, 4. Maar Don Ellis, uh, die, die moest daar niks van hebben. Die, uh, die speelde bijvoorbeeld Blues in 11, 11 aste. Ja, het ging meer over 11, 12, 13. Ja, <lacht> nee, En uh, één nummer, dat is misschien ook wel leuk. Uh, dat is getiteld, uh, even kijken hoor. 2 2 3 3, 3, 1 1 3, 3 3 Oh god, en dat waren ook echt Ik Dat klinkt een beetje als een telefoonnummer voor gevaarlijke maatschorten. GELACH <laughs> <laughs> ja, ja, een voet o poet Ik vind het op zich trouwens heel leuk, dat hij uh, weet wie het is. Want uh, ooit hebben een kennis uh, en ik heb een radioprogramma gemaakt voor de NPS. Twee uur NPS uh, op vier. En ben dachten dacht, oh, als, we dat, als we dat laten horen, dan, dan krijgen we misschien allemaal uh, reacties. Helaas, helemaal niks. Het was op 6 december, uh, waarschijnlijk waren ze allemaal... Dus het was op een zaterdag. En uh, waarschijnlijk waren ze allemaal aan het, uh, pakjes, uh, was het pakjesavond of zo. Yeah. Dus ik denk ook dat heel weinig mensen dat hebben gehoord. Maar dit is zo ongelooflijk, zo geniaal. Die, die man, niet alleen als trompetist, maar ook als... Componist, arrangeur, uh, orkestleider. Nou ja, ik zou er echt uren en uren over kunnen vertellen. Gaan we niet doen. Maar ik vond, ik vond het wel. Nee. <laughs> ik vond dit wel heel mooi. Ja, ik vond het wel heel mooi. En, en vooral omdat het natuurlijk ook. Het is 1977, dat is al een hele tijd geleden alweer. Nou ja, de, kijk, hij begon natuurlijk al in, uh, in de begin jaren 60 Met. Uh, kijk, de, hij, in feite was hij de voorloper van de fusie. Hè, de, wat ze tegenwoordig de fusion uh, ja. muziek noemen. En uh, ja, dat is tegenwoordig. Ze zeiden toen altijd: oh, die man die is 40, 50 jaar vooruit. Nou oh, ja, dat blijkt wel. Want hij had allerlei Indiaanse, Oost-Europese, uh, uh, Turkse invloeden. Ja. En ja, dat, dat, dat combineerde hij met, met zijn uh, jazzmuziek. Yes Don zijn, Ellis. Don Ellis, nee, echt. Don Ellis. Nee, Alsjeblieft, uh, dames en heren die luisteren. Ga alsjeblieft, uh, ga alsjeblieft eens een keer luisteren naar Don Ellis. Als okay. je iets heel bijzonders wil luisteren, dan, uh, nou, dan is het deze middag. Oké. Okay. Dank voor het bellen. En een prettige okay. nacht toch? Dank. Ook Dag. Dag. Erik Bos stuurt een mailtje. Hij schrijft dat live-fragment uh, zojuist van de band van uh, Frank Sinatra. Geinig, ik hoorde er de lijn in van: Eenmaal kom je terug van Koos Albert. <laughs> Ja, te gek. <laughs> dat is echt grappig. Uh, nou, wat wat grappiger is, die meneer die net belde, die haalt dus weer die, haalt dus weer die kerk uit die enorme moeilijke maatsoorten. Ja. Die krijgt daar nou datzelfde gevoel bij als wanneer ik in die vierkwarts maat in die kerk zit in, in, in, in, in Harlem, weet je wel? Is, is het, want, want uh, um, dat is iets waarmee je muziek natuurlijk eindeloos kan compliceren. Toch? Met, met uh, moeilijke maatsoorten. Ja, ik ben er uh, onlangs aan begonnen. <laughs> omdat ik het wat meer toe wilde eigenen. Maar het, het is ja, ik, we hebben een keer een toertje gedaan in Servië. Als je daar een bar binnenloopt, je wordt gek. Er, zit, er is werkelijk je hoort alleen maar van die van die syncope en je ziet die mensen compleet uit de plaat gaan. En je hebt ook een elf achter naar de een steeds. Nou, je, de eerste keer is het het, het het stomme is dat als je er aan overgeeft en als je, er eventjes, als je er even naar luistert, heeft zo'n beat hetzelfde functie als dat een, een, een dampende funkgroep van James Brown heeft. Dat is ook een soort zich repeterend metrum waar je vanuit je plaat gaat. Alleen in Servië hebben ze dat op een heel ander soort maatsoort. Maar dat, het heeft precies dezelfde werking. Dat is ook iets wat maar herhaald wordt de hele tijd... Ja, maar wij zijn natuurlijk heel erg getriggerd... om, om steeds die, die eerste tel in de maatsoort te vinden. Toch? Ja, wij twee kwartjes hier in ons. Ja, precies. Wij <laughs> komen uit, uit de polka en de, en de ja. maatstraditie, zal ik maar zeggen. Ja, en dat doen we verdomd goed. En dat doen wij behoorlijk <laughs> goed, inderdaad. Maar als je kijkt naar, naar, naar, naar de Afrikaanse muziek... Uh, naar, naar veel Aziatische muziek, soorten, is het ontzettend ingewikkeld. Nou, er, is, er is zoveel goede muziek, man. Inderdaad, die Afrikaanse muziek is Ethiopische funk, bijvoorbeeld. waanzinnig uh, uh, Surinaamse Kaseko... Ja, John, je kan er. Ik ben, dat, was, dat is echt waar. We waren op Curaçao een poosje geleden. En uh, na ons speelde Trafazzi. Ah, je bent uh, bestaat nog steeds. Ja, nou, en precies, ook een beetje zoals jij, was ik ook van, nou, we gaan eens kijken. Weet je wel leuk, nog even een wijntje doen met mijn Travassi En die gasten die swingden een partij de pan uit, dat was niet te geloven. En ik, vond, ik was echt onder de indruk. Ik heb, ik heb geprobeerd om, om enigszins niet te blank te dansen. Maar ik moest dansen. Ik, heb het, ik, ik ja. dacht, ja, ik kan hier ook niet stil blijven staan. We moeten gewoon mee. Maar die Surinaamse muziek is ook zo rijk. Er is, er is zoveel goeds te halen. Spaanse muziek. Er, er is zoveel moois. Ja, ja. Maar je bent niet iemand die, die uh, constant trottend uh, over de wereld gaat... qua, qua muziek invloeden. Uh, ik ben wel gevoelig voor invloeden. voor uh, her en der, zeker. Maar uh, ik ga er niet voor op reis. Het is meer van, ik ben ergens en ik kom iets tegen. Carola Meuwenberg, die stuurt een mailtje, schrijft... Uh, hey, mijn allereerste concert zal ik nooit meer vergeten. Het was in december naar Chaotic toe met mijn beste vriendinnetje. Alleen was het gaan sneeuwen uh, tot zo erg was... dat mijn vader op de heenweg met sneeuwketting moest gaan rijden. En op de terugweg heeft mijn vader ons... Uh, Toe met de vrachtwagen gehaald omdat het niet meer veilig was. Dat concert was mijn eerste. ben ondertussen een groot liefhebber van concerten. ben naar meerdere geweest. Naar Anouk, naar Marco Borsato, Guus Meeuwse de toppers. Ja, ik weet het. Het is eigenlijk te fout. Maar ik ben ook naar U2 geweest. Dus eigenlijk van alles dus. Um, je, hebt, je had een fragmentje. Wat, wat had je inmiddels in de cd-speler gezongen? We hadden het net over Cool Jazz en Les is More, geloof ik. Hè? Ja. Nou, Dan hebben we hier een trompetist die is daar het toonbeeld van. Maals. En uh, hij heeft een periode gehad dat die cooking met Miles Davis, quintet, steaming, uh, relaxing. Uh, dit is eigenlijk, ik laat er even een fragment daarvan horen, dan weet je precies. Hold oh, on, when you see red light on, everybody's supposed to be quiet. We go, Miles. Zegt hij nou? Hij wil blokkoorts hebben. Blokkoorts. gewoon ja, wat je nu gaat horen... Ik vind het waanzinnig. Deze platen zijn ook... Um, hij speelt bijvoorbeeld bij... Kenny Will Adley heeft een plaat gemaakt, Something Else... waar hij bijna geen solos over speelt. Hij speelt alleen maar de thema's zelfs. maar. Als. Dat is de plaat die ik het meeste cadeau doe aan mensen. Ook mensen waarvan ik weet dat ze helemaal niet van jazzmuziek houden. Maar dat is een plaat die je altijd op kan zetten. En hij is altijd mooi. Ja. Je kan er doorheen praten als je wil. Je kan er gewoon met een glas wijn naar luisteren. Je kan er doorheen eten. Je, je kan er van alles bij doen, maar altijd blijft het mooi. En dat, ik vind, ik vind, ja, ik, deze periode van Miles... Nou, dat kan ik eigenlijk niet zeggen, want ik vind dat Miles waanzinnig veel te gekke dingen heeft gemaakt. Maar deze platen draai ik veel. Ik vind ze altijd mooi. Less is more. Less is more, ja. En uh, het stomme is dat je daardoor meer gaat luisteren. Het gaat alleen maar om de klank en om de timing. Je kan wel heel veel noten erin proppen. Wat ik ook graag wil kunnen trouwens, hoor. Ja? Maar... maar is, is, is, is druk spelen niet eigenlijk makkelijker dan leeg spelen? Uh, om... Nee, want als je druk speelt moet je natuurlijk meer noten spelen die je kunnen. Dus uh, het, is wel, het is wel best moeilijk om, om druk te spelen met noten die enigszins goed passen. En, ja, maar als uh, er eentje tussen zit die niet uh, in, in de toonladder past. Uh, ja, dat dan valt hij minder op. Ja, <laughs> dat, is waar. dat is waar. Ik kreeg een mailtje van Inge van Liefland. Uh, ze schrijft: Beste radiomakers, een jaar of vijftien geleden speelde in Jazzcafé Dizzy in Rotterdam. Jouw ja, ongetwijfeld heel, heel erg. Het is sinds kort weer open, gelukkig, want hij oh, is dus dicht geweest. geweest. Oké. Okay. In het kader van een Cubaanse filmweek een strijknoet. Oké. Okay. Wat is dat? Een strijk, no net Is dit een quizvraag? Dat zijn negen ja. mensen. O, school, oh, gewoon. Oh, ach ja. God, dat had ik had het kunnen bedenken. Goedemorgen, die Ik ben lang blij dat ik het weet. Ja, nou, en ik voel me enorm dom. Normaal was het altijd een rotherrie met drinkend volk aan de bar en weinig voor de muziek. Maar nu was het muisstil. Negen jonge muzikanten. Geen bladmuziek, geen dirigent. Alleen maar mooie klanken om nooit te vergeten. Nou, dat is een prachtig, prachtige herinnering ook. Hè? Zeker, zeker. Ja. ja. daar trouwens, daar zeg je wat. Maar jazz in Rotterdam, dat is wel een uitstervende. We hebben maar een paar podia. Dus we hebben de beurt, we hebben de dizzy sinds kort weer en Lantaarn Venster. Maar er komen heel veel goede muzikanten uit Rotterdam, maar er zijn weinig plekken waar er goed gespeeld wordt. En waar kom jij vandaan? Ik kom uit Rotterdam. Rotterdam. Daarom, daarom, daarom weet ik het. Ja, <laughs> dat is <was> niet opgevangen. <laughs> uh, Bart aan de telefoon. Bart, goedenacht. Hoi, goeiedag. Nou, ik, mag ik een, een beetje door een paar dingen heen racen? Ja hoor. Uh, Jan had het net over sustainakkoorden. En de, het, het beste voorbeeld daarvan, die kun je meteen uit je computer toveren, dan weet iedereen precies welke het is. Dat is Venus van shocking blue. Dat, dat begint met uh, bij uh, Susie. En tweede is de Pimble Wizard van de Hoe, Die begint ook met de sustain. Dat is gewoon wat iets wat iedereen weet. Nou, over twee, over vreemde maatsoorten. Ik heb zelf altijd basgitaar gespeeld. Ik kan ook gitaar spelen. En als jij een drummer een vreemde maatsoort wilt leren... dan hoef je niet uit iets te vragen. Take five van Dirk Brubach. Ja, ja, ja, ja ja of... ja nou ja in in in zeshoek zijn zijn heel veel vreemde maten nou welke als je als je echt een beetje uit je, uit je dak wil gaan met tellen uh, leer ik van Kajak, dat vliegt van de ene Tel naar de nu. Ja, en daar dan... zit ook inmiddels een verschrikkelijk goede drummer op die dat allemaal mag gaan uh, naspelen. Hans Eikenaar, die trouwens uh, over een, uh, ik geloof een goede maand hier te gast is in Kamer. Hij wat leuk, doe hem de groeten. Dus, ja, dat, vind ik, dat daar ik me ontzettend op. Dat was een persoonlijk verzoekje. Dus, uh, <lacht> maar die zit nu, die, die, die, al die moeilijke maatsoorten waar jij het over hebt, Bart, zit hij nu allemaal uit de telefoon. Ja, ja, ja, ja. maar ik ben er echt een, een expert in, gewoon. Dat, dat meen ik serieus. Maar ik Bart, is, voor jou, ever... is, voor jou, is of was het voor jou hobby of uh, werk? Nou, maken. ik heb een conservatorium gedaan. Ik heb jaren heb ik uh, gewoon in alle cafésjes in Amsterdam gespeeld. Ah ja. Dus in de Babel, bar, alto, ja, noem ze allemaal maar op. Gewoon Chirurgijn, uh, ja. uh, kwellen, ex, uh, weet ik veel allemaal. Maar nu ah, niet meer? Je wil het even over, uh, ik wil nog. Even iets, twee, mag ik nog twee? Mag ik nog twee dingen eens zeggen? Nou, wacht, maar, uh, uh, maar je je hebt, niemand goed te doen. Ja, nee, je hebt altijd <laughs> bart. Don't worry. Maar je, je, je doet dat nu niet meer. Nee, op dit moment niet. Nee, ik speel nou drums. Ik speel andersom. Ik speel links. Dus ik heb me bezig, dan heb ik links staan. Aha. Terwijl je rechtshandig bent? <laughs> Wat zeg jij? Terwijl je rechtshandig bent? Nee, ik, nou, ik, ben, ja, ik ben tweehandig. Ik ben ja, links. Maar ik, oh. ben, ik ben een linkspoot, ook met voetballen, zeg maar. Oh, maar tweehandig noemen die Engelsen. Maar je dat bent de... dus gestopt met muziek maken. Je bent gaan drummen. <laughs> Ja, oh, oh, oh, oh, oh. ja ik Jan van Duiken, ik ben dit was grap... helaas. Nee hoor, dat was een grapje. Nee, maar ik ken hem. Want de, de, de, de, de, de, een van de eerste grappen die ik van mijn toenmalige drumler kreeg was. de uh, drummer is the musician's best friend. Dus dat, ja, uh, maar het is, ah, man, ja, maar drums is ook wel heel super mooi hoor. Drums is wel echt uh, heel. Kijk, ik, ik kon eigenlijk vrij goed basgitaar spelen en, en contrabas ook mijn leraar. Als je het dus over lake back hebt. Arnold weer. je was mij weer op conservatorium. Nou, als iemand leefde kan spelen, dan is weer. Achter het eind, luister. Ik kan niet meer kijken, doe, echt een tank, gewoon echt doe, uh, doe, ja. ik Mag doe, doe, mag doe, nog twee over trompetisten die we vergeten zijn te noemen, dat is uh, natuurlijk de, uh, een van de belangrijkste grondleggers van de trompet. Dus Altschitzmaal, nooit. Doen aansluit en Dizzy Gillespie. Ah ja, ja, ja. Dat zei ja. toch wel. En ja. dan wil je het nog hebben over. Uh... Een concert. Goedemorgen, zeg. Ja, ik en... hoef geen vraag te stellen. Het gaat lekker zo. Ja, van wat duiken we die twee namen waar we vergeten te noemen? Ja, ik, hij zit in een stapel cd's. Ja, armsprong was natuurlijk ja, de swingende kwartnoot. Is, die is onwijs belangrijk geweest in de, in de jazz. Ik heb er wat plaatjes van bij me. En uh, het was toevallig een van mijn eerste helden. Oké, okay, we, even, even, we duiken er zo even in. Bart, even nog over een optreden. Want dat was ja, wat de vraag aan jou, het, eh, ja, ook ja, trouwens je je alle het, luisteraars. Namelijk een bijzonder optreden. Zien. Tientallen noemen. Ik heb de Stones gratis een keer gezien. Ben ik stiekem door het hek heen gesprongen. En was het daarom gratis of omdat het gratis was? Ja, ja, ja. Nee, ik, ik ben stiekem door het hek heen gesprongen. Was in het Zuiderpark in Den Haag. <lacht> heb ik de Stones gezien, Black Blue Tour. Nou, dat is natuurlijk heel erg. Wel, ja, dat is gewoon echt heel leuk. Maar echt wat heel veel indruk heeft gemaakt, is Lita Ford. Maar goed, het is buiten de. Uh, Kijk jezelf wat, ik wil er eentje maar voor. Maar uh, echt mijn grote held. Uh, als bassist, als basgitarist Bas is uh, Stanley Krak. Of course. Ja. En die ken jij ongetwijfeld ook. Jazeker, absoluut. Ja, uh, in Paradiso? In Paradiso? Ja, ja, ja, ja. dat was echt uh, waanzinnig gewoon. Ja, ik ken al zijn noten. Ik kan, ik, ja, ik kan het een klein beetje naspelen, maar dat is echt mijn grote held. Zeker op contrabas. Die man is zo onwaarschijnlijk goed. Dus, ja, dat is gewoon echt de uh, beste bassist. Uh, nou, het is, ja, hoge basketbal hè. Ja, wat, wat, wat doet uh, Clark tegenwoordig? Zie ik Stanley Clark. Wat doet Stanley Clark tegenwoordig? Ik heb geen idee, ik weet het niet. Ik denk dat hij uh, zijn gitaar zit te tellen. Ik geloof dat hij wel 40 basgitaar heeft. Ah oh ja, nou, dan kan je een tijdje mee bezig zijn. Goed, nou ja, dankjewel Bart. Dank voor het bellen. Oké. Okay. Dankjewel, wij, wij hebben het over uh, bijzondere concerten um, en we hebben het ook gewoon vooral natuurlijk lekker over de muziek in de tweede uur van Casadoenen. Uh, een stukje Louis Armstrong, heb je dat inmiddels? Uh... Nou, het is leuk dat je het daarom vraagt, <laughs> ik zet hem net voor je op. Heel Hoe goed, ding? geel spot aan. van Duiken, ook in de tweede uur van Caseroenen, mijn gast, trompetist. Wat maakt Armstrong tot, tot een grootheid? Jouw eerste held, zei je? Nou, het was voor mij persoonlijk een eerste held, omdat het een van de eerste platen was die ik kreeg. Uh, mijn moeder dacht: Oh, dat is leuk, die speelt trompet, die gaan we geven. En uh, wat leuk aan hem is, ik werd er altijd vrolijk van. Het is vrolijke muziek. Maar later ontdekte ik dat het. Of werd me ook verteld, natuurlijk. Uh, Waar we het net over hadden, dat timen. Hij timt die kwartnoten. Dus op de tel. Dat, dat, dat. Super lui. Dus hij kan super swingen met alleen maar kwartnoten. En dat is wat we daarna hoorden natuurlijk in de, in de bebop. Daar gaat het allemaal veel sneller. Maar hij is echt de, de man, weet je wel. Die een melodie zo swingend kan spelen. En zeker op die kwarten heel erg kan swingen. En... Uh, ik las toevallig net in de, in de autobiografie van Clark Terry uh, dat hij ook, weet je wat, het was ook gewoon een belangrijke figuur. Hij ging er altijd heen met Disney ook om, om over muziek te praten en over verhalen over muziek. Dus ze zochten hem altijd op. Later was Disney dat, dan ging iedereen naar hem toe. Ik ken niet door, maar het had een soort club, groepje waar mensen naartoe gingen. Ja. Dus het was, het was gewoon een onwijs belangrijke figuur. En uh, ja, belangrijk, heel populair ook. Ja, goed. Die mensen hebben uiteindelijk de, de, de, de hele moderne muziek waar we nu naar luisteren uh, een belangrijke stap verder gebracht. Uh, nou ja, ze zitten in de evolutie, laat ik het zo zeggen. Hij zat van, weet je wel, hij, hij is duidelijk in de, in de swing-traditie. Daarvoor zelfs nog. Weet je wel, hij zit de Chicago jazz-achtige. Net voor de Bibel was hij. Uh, dus het, hij, hij is wel een deel daarin, tuurlijk, ja. ja. Het leuke is trouwens, uh, zowel hij als Dizzy hebben een aparte manier van spelen. Dus Armstrong had een hele grote... Ja, als, je ziet op zijn lach ook altijd een heel groot soort... Ja, een soort he, uh, wond bijna, weet je wel? Of een soort zwakke plek van het spelen. Van zijn manier van spelen. Dizzy had natuurlijk hele brede wangen. Ja. Dus uh, dat wordt altijd gezegd van mensen... Maar die hadden een verkeerd of die konden, weet je wel, Dat was niet correct. Maar dan hebben we het hier wel over mensen... die heel erg bepalend zijn geweest in de geschiedenis van de muziek. Dus dat is leuk. Maar, maar is, is dat uh, technisch gesproken waar, die observatie? Dat ze eigenlijk op een verkeerde manier een toon maakten? Uh, nee, niet op een verkeerde manier. Alleen op een afwijkende manier. Het was niet heel erg... Uh, uh, ja, normaal gesproken staat hij recht op je gezicht. Weet je Pak al. je mondstuk is als je wil. Ja. Wat we, nou, we het er namelijk toch over hebben. Dat woord embossure valt. Maar dat, dat, dat is het, het, het allermoeilijkste zeg maar, voor, uh, voor elke blazer, toch? Want ja, je... Het is gewoon een rondgat waar je uh, in blaast. Ja, eigenlijk is het zo, bij een saxofoon trilt het rietje. Dus je klemt het rietje tegen je mondstuk. Daar komt lucht doorheen en daardoor gaat het rietje trillen. En versterkt je saxofoon dat. Bij een trompet heb je je mondstuk. Wat is dit ding? Als ik daarop blaas, mijn lippen... Die trillen. Die trillen in het mondstuk. Maar als je gewoon lineair uh, in zou blazen, hoe klinkt je mondstuk dan? Zonder dat je, je lippen laat trillen? Dan Niets, hoor je helemaal lucht. niks. Gewoon, het is, het is niks. Eigenlijk. Nee, eigenlijk zijn het mijn lippen die trillen. Die worden opgevangen in het mondstuk. En de trompet, die versterkt het eigenlijk alleen maar wat ik doe. Dus het gebeurt allemaal bij je lip en je mondstuk. Maar dat maakt een trompet het meest fysiek denkbare blaasinstrument? Omdat nou ja, je die toonvorming met je lippen doet? Ja, het is behoorlijk fysiek. Als je te hard drukt of je hebt, je hebt problemen of, uh, ja, of, of gaat iets niet goed en je lip functioneert niet naar behoren... dan ben je het belangrijkste Pak je instrument. mondstuk eens even in je mond, als je wil. En, en laat eens horen, alleen met je mondstuk... wat het verschil is tussen, tussen een verkeerde lipspanning... en een goede lipspanning. Nou ja, ik kan alleen maar laten horen. <middels> Dit is wat mijn mondstuk doet. Mijn lippen trillen nu in het mondstuk. Nou, zet ik mijn trompetten achter. <middels> Dan is dat wat je hoort. Ja. Maar precies hetzelfde gebeurt in mijn mondstuk. Maar dat betekent dus, de vraag of jij zuiver speelt... heeft dus ook te maken met wat je met je lippen doet? Gedeeltelijk. Um, ik kan wel iets afwijken. Dus ik, als ik bijvoorbeeld dit speel... <middels> en ik zou mijn, mijn trompetten dan aanschuiven tijdens die noot... dan krijg je dit. <middels> hey, dan krijg je dan iets, omdat die... Je hebt natuurlijk te maken met de bouw van het instrument en de, en, de, en de boventonen en zo. Dus hij wordt wel gedirigeerd naar een noot die op de trompet zit. Alleen klinkt hij doffer. Daar het is een soort, soort computer, zeg maar. Die het, gewoon eventjes het nootje precies een beetje in het gareel draait. Nee, dat niet. Want je hoort wel dat die noot niet zuiver is. Je hoort wel dat die niet helder is. Want je hoort dit. Dat is wat anders dan. Die is helderder. Ja. Daardoor hoor je dat hij wel klopt. Hij zit op een soort omslagpunt. Hij zat, hij zat ietsje te laag. Dus als ik dat niet zou weten hoe het zou werken. en ik zou iemand horen spelen. die zo'n dof geluid had. dan zou dat dus het probleem kunnen zijn. Dat hij de noot niet goed voorstelt. en dat die lippen en dat mondstuk niet goed doen wat de bedoeling is. Hoe lang is een tompetis bezig voordat hij een fatsoenlijke noot uitkrijgt? Uh, dat is persoonsgebonden. Maar uh, het is wel een van de grote problemen, inderdaad. Als je een piano speelt, dan kun je Clean. vrij snel een liedje spelen. En als je trompet speelt, dan duurt het een aantal lessen... voordat je een leuk liedje kan spelen. En het duurt nog veel langer voordat je iets kan spelen wat echt mooi is. Wat was het eerste liedje wat jij kon spelen? Dat zou ik niet meer weten, eigenlijk. Ik, weet, ik herinner me wel dat ik het enorm frustrerend vond... dat ik uh, graag iets moois wilde spelen... en dat ik nog niet op dat punt was dat dat lukte. Maar je begon met etudes, zei je straks. Klopt, ja. Je krijgt in het begin... Uh, de eerste lessen zijn alleen maar puur euforisch... als het lukt om de geluid uit te krijgen. Dan krijg je van, als je kind bent, dan zegt zo'n leraar... doe eens een motorboot na. Je op, Want je moet die lippen laten trillen natuurlijk. En uh, langzamerhand krijg je een aantal noten. Dus elke noot is in het begin een overwinning. Dan probeer je een tweede noot. dan probeer je een derde noot. En langzaam probeer je een etude te spelen met drie noten of vijf noten. zo'n een soort vader Jacob-achtig ding. Ehm... Uh, en want, zo gaat dat? Want wanneer, wanneer komen de, de kleppen in het spel als het gaat om een toonladder? Nou, je leert eigenlijk... Het, uh, je hebt een x-aantal noten. Dus zonder kleppen kan ik deze noten allemaal spelen. Dat zijn allemaal noten zonder dat ik iets heb ingedrukt. Dus die buis is een bepaalde lengte. Daar, en met mijn lippen voer ik de spanning op. Daar, daardoor komen er boventonen. Die ventielen die zorgen dat die buis zich verlengt, waardoor de noot een halfje lager wordt... een hele noot lager wordt, of anderhalve noot lager wordt. Dus de combinatie van die ventielen zorgt ervoor... dat de lengte van de buis zich aanpast. En zo kun je chromatisch uh, de ruimte tussen de natuurtonen opvullen, zeg maar. Ik vind het nog vrij ingewikkeld klinken. En dan, dan druk ik me nog even missies uit. Want in het begin ben je waarschijnlijk alleen maar aan het rekenen, het of begin, Nee joh, want in het begin hoort het helemaal niet. In het begin is het alleen maar hartstikke goed, Pietje. We gaan nu deze noot proberen. En uh, druk je vinger maar even in. Dan leer je alleen maar deze noot als je dit indrukt. En de noot die daarop volgt, die speel je door dit te doen. Later leer je pas het hele principe van het instrument. Want anders dan heb je helemaal geen zin meer om maar muziek je speelt te maken. Maar speel eens heel langzaam een toonladder en, en leg even uit welke klep waar uh, ingedrukt wordt. Uh, nou, laat ik zo beginnen. Als ik de toonladder van C heb, voor mij, dat is dus de best klinkend. Dan heb ik eerst de noot is een C. Best klinkend, voor mij een C. Dan moet ik nu een noot hebben, die na die c komt, die een halve noot lager is. Door het tweede ventiel in te drukken, verlengt de lengte van de buis zich met een halve noot. Oké, okay, dus die volgende is de middelste ingedrukt. Juist. Nou, de volgende noot is anderhalve noot lager dan de C daarboven. Ja. Dus daarvoor kan ik of de eerste en de tweede indrukken, dat is samen anderhalf, of de derde. Oh, jee, het is ook een smaken. Ja, ja. Dan kom ik weer op de volgende natuurtoon uit. Die is zonder vinger. Want dat doe je met je lippen. Dat is een noot die van nature op deze boventonenreeks zit. Dus ik hoef daar niks aan te doen. Ik vind het allemaal echt ongelooflijk... Maar goed, dat, is, dit is na, dat leer je in het begin niet. Dan is het gewoon van... Uh, ja. Deze noot die doe je met deze vinger en deze noot doe je met die vinger. Ja, maar je, je zei net nog even iets waar, waar we met oor helemaal van gaan tuten. Want als, je, als, jij, als jij in C speelt, dan klinkt het als een bes. Ja, maar hetzelfde met een alt-saxofoon. Een alt-saxofoon is in A gestemd. Dus als een alt in C speelt, dan hoor je een A op de piano. Hou op, ik mij ben weer volledig kwijt. Want dat ah. betekent dat, dat als jij een uitgeschreven <laughs> stuk hebt... dan moet jij gaan zitten nadenken dat het dus... Een halve toon lager is allemaal. Daar wordt iedere muzikant met zijn instrument handig in. Dat is ook zo. Maar er zijn tegenwoordig al heel veel notatieprogramma's. Dus dan druk je gewoon Alt in en dan zorgt hij dat het goed komt. Ah ja. Goed. Nou, ik vind het allemaal ontzettend knap. Echt waar. Het grote bron voor. <laughs> Mevrouw Graus heb ik aan de telefoon. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Wat is een concert wat u zich nog steeds kan herinneren? Uh, uh, nou, dat is. Ik ben nu uh, 77. En dat was toen ik ongeveer 40 jaar was. Toen, dus dat is heel lang geleden. Uh, was ik met mijn partner op vakantie in Saint-Tropez? En toen zagen we dat de kaartjes waren voor het concert van Earl Garner. Ik hoop dat u uh, hem kent. Dat weet ik niet, want het is echt heel lang geleden. Jan van jawel, jawel, jawel. Ja, want hij speelt met zijn linkerhand een ander ritme dan zijn rechterhand. Dat is het speciale van uh, Earl Garner. Maar dat concert was op een binnenplaats. ...van een gevangenis in Centropé, ...maar de gevangenis was niet meer bevolkt, dat was dus leeg. En het was een prachtige avond met flatlight... ...en het was warm en het was enig. Maar het nare was dat mijn partner... ...had die dag het vreselijk in zijn darmen gekregen. Maar we wilden niet uh, uh, de, uh, de tickets weggeven. We wilden per se gaan. Dus af en toe... Dus we zaten heerlijk te thuis, dus af en toe verdween hij in de borstjes met een wc onder zijn arm. En dan kwam hij weer terug en een kwartiertje later moest hij weer weg. Ja, het was vreselijk, maar ik heb wel ontzettend genoten. Ja, dit was, dit zal ik zal nooit meer vergeten. Dit was, dit was zo uniek, maar ook het spel van El Garner, want ik ben een jazz-fanaat. Want zo net zat ik te swingen op een bed bij Louis Armstrong en... Ja. Uh, um, ja, het, het was enig, het, dit zal ik nooit meer vergeten. De omgeving, uh, de warmte, de, alleen voor hem was het heel zielig. Echt heel zielig, maar ja. ja. Ach, achteraf is het een prachtig verhaal. Ja, <laughs> ja, en dat zal ik inderdaad nooit vergeten. Dus dat, uh, dat, het is maar een kort verhaal, maar dat wou ik eventjes vertellen. En ook de omgeving, ja, je zit toch op een binnenplaats van de gevangenis. En uh, heel vreemd, maar ja. Ja, nou, El, El Garner hebben we niet uh, zo snel. Oh, jammer. <laughs> uh, maar misschien een klein stukje uh, Louis Armstrong nog? of iets, iets Ja, immers, heerlijk. Ja, ik we eens even licht kijken licht. of ik nog wat, ja. uh, wat leuks heb? Jan, Jan, die duikt in een stapel. Ik heb je nog iets leuks. Je moet licht. weten, mevrouw Graus, ligt in een stapel van... Wat zal zijn? Uh, Houdt u van Clark Terry toevallig en Oscar Pietersen? Oh, zalig. Ja, dat dacht ik al. Ga ik iets voor vinden. Ja, ik ben een oude jazz. New Orleans en Sigeuner jazz. Ik vind het allemaal zalig, eerlijk. Nou, kijk eens over. We gaan even... En Jan gaat uh, uh, zo vertellen wat het allemaal is. Oh, dat... Ik ga weer swingen op mijn bed. <laughs> nou, da dank voor het bellen, mevrouw Gauwens. Goed, en een fijne uitzending nog. Dank je wel. Dag. Dag. Dag. Dit is uh, het Oscar Peterson Trio Plus One. En dat is, die one is Clark Terry. Uh, notabene zelfs nog een mentor geweest van, uh, van Miles Davis. En hij leeft nog steeds. Ik weet niet of dat moment... Ja, terwijl ik dit zeg, uh, het gaat niet heel goed met hem. Maar hij is geloof ik 92 of zoiets. Maar een verschrikkelijk belangrijke figuur en een van mijn grote helden. Hier komt ie. Mijn koptelefoon. Ik, ik hoor Oscar Pieters, volgens mij, uh, uh, meezingen. Zo'n soort wat hij doet. Ja, ja, ja. Volgens mij, uh, volgens mij zingt hij. Ja, dus kreunt hij mee gewoon zijn ideeën? Dat is ook wel. Stoommachine weer. Jongen, jongen. Ja, ja nou ja. Goed, je moet wel van de steen zijn om dit niet, <laughs> uh, niet leuk te vinden. Ja. Jongen, de energie ook weer. Hè? Dat... Ja, dit, is toch, dit is toch hartstikke oude muziek. Dit is jaren 50 of zo. ouder nog? Uh, nou ja, de muziek zelf is een soort swingmuziek. De, de, de swingtraditie begint in de jaren 30 zelfs al. En uh, Clark Terry heeft zelfs in de bands van Duke Ellington gespeeld. Van Clown Basie gespeeld. Van Quincy Jones gespeeld. Hij heeft die hele evolutie meegemaakt. En uh, dat vind ik wel heel bijzonder aan dat hele verhaal. En, uh, hij is uh, onwijs uh, inspirator geweest voor vele muzikanten. Hij heeft, hij heeft ook een hele belangrijke functie als uh, docent. Dat was op een gegeven moment zijn belangrijkste missie. Hij wilde goede docent worden. En het leuke is dat hij als mens ook heel bijzonder is. Hij is een warme persoon. Hij wil graag dat mensen zich goed voelen. En uh, hij wil iedereen helpen. En ik vind het een ontzettend belangrijke figuur. Zie je jezelf ook uh, zo? Uh, ik wil wel graag iemand zijn die, die mensen zich goed laat voelen, ja. En ik wil wel... Uh, ik probeer bij iedereen op nul te beginnen... en, en uh, attent te zijn en, uh, en blanco te zijn. Dat, ja. Wat is de functie van, van jouw muziek? Uh, dat is wisselend. Uh, sowieso wil ik me altijd blijven verbeteren en... Uh, en nieuwe dingen ontdekken... en met zoveel mogelijk toffe mensen samenspelen. Dat is de functie die ik voor mezelf heb. En uh, ik hoop dat mensen dat mooi vinden. Maar... Um, dan staat, zeg maar... Uh, wat, wat, het, wat niet voorop staat... is dat je dan zoveel mogelijk mensen... Uh, een plezier wil doen. Dat is niet je vertrekpunt, althans. Nee. Uh, nou ja, goed. Als ik, als ik natuurlijk in dienst van iemand muziek maak... dan is dat indirect het doel... dat die mensen dat leuk vinden. Maar... Bijvoorbeeld met mijn eigen plaat fingerprint. Wilde ik gewoon iets maken wat ik zelf helemaal te gek zou vinden. En wat ik zelf het liefst heel hard in mijn auto zou draaien. Dat was, wat ik, dat was het idee achter de plaat. Um, en ik, ik wilde ergens zelf verantwoordelijk voor zijn en alles zelf doen. Dus alle arrangementen, alle stukken, alles zelf regelen gewoon. En um, als weer een volgende stap. En dat, dat, dat wil ik blijven doen. Ik wil me blijven verbeteren. Pak fingerprinters even bij, als je wil. Kijk waar die ligt. Oh, hier ligt die links. Ja. Um, en, en, en kies eens een stuk waarvan je zegt: van Nou, dit, dit is nou iets waar, waar, waar datgene wat ik net beschreven heb. Al die elementen die ik zelf wilde beheersen, waar ik zelf verantwoordelijk voor wilde zijn, uh, uh, prachtig op hun plek vallen. Um, eigenlijk is dat de sfeer van de hele plaat, maar ik zou je een stuk opzetten waarvan ik het thema heel goed gelukt vind. Dus dat een, een thema een soort goed. Weet je, het thema heb ik zoiets van: Het thema samen met, het, met de groove. Is een, uh, is een goed geheel. En voordat we het thema horen, zijn we 3 minuten 30 verder? of valt Nee het hoor, ik zal, daarom heb ik deze uitgezocht. Daar zit geen intro aan. <lacht> Even kijken hoor. Jan van Dijkeren is mijn gast in de duur van Casaluna, Net als het eerste duurt. Ja, toch een intro. Maar het duurt me acht maten nu, geloof ik. Oh, is is dat het doen? Ja, het is lekker. <lacht> We beginnen nu de show langs, dat was? Ja, hoor je wat? Ja, dit, dit is <laughs> absoluut gek. gek. Ja, Bootsy Collins zou ik zeggen, zou jaloers meer zijn geweest? Nou, dat gebeurt niet zo snel, maar hij is wel, hij wel tot de mensen waar ik weer dingen van leer. Ja, het is gewoon echt. Uh, ja, het zwingt gewoon. Het <laughs> natuurlijk. Ja, nee, lekker, Jan, absoluut. absoluut. Ja. God, dus Dit is zo'n nummer van je denkt, nou, okay, dit, hier klopt het gewoon. Dit, zo was het bedoeld. Nou, ik zocht natuurlijk iets wat, wat gelijk zou werken als ik het aan zou zetten... met een, met een minder lange uh, aanloop ernaartoe. Maar dit was een stuk waarvan ik uh, de combinatie... Of, uh, ja, de combinatie van de groove met het thema erop heel mooi vond. Samenwerken en, en, en goed geluk vond. Ja. Dat heeft wat tijd geduurd, maar het is, was echt een proces. Maar nu vind ik het echt een toffe... Uh, het complementeert elkaar, vind ik. En dat ja. vind ik leuk. Het leuke is van die groove die je zelf bedacht hebt... is dat je het ook lekker overheen kan soleren. Ja, ik vind het ook een, het ook een prettige groove om overheen te spelen. Klopt, ja. Ik kreeg een mailtje van uh, Rob Gillo. Ik neem aan dat je zijn achternaam zo uitspreekt. Goedemorgen, even een antwoord op de vraag in de uitzending. Stanley Clark toert tegenwoordig met Marcus Miller. Uh, en Victor Wooten als de threesome bass band SMV. Oké. Okay. Dat laatste zegt mij niks, met jou misschien wel. Maar Nee, Victor Wooten wel, maar niet die band. nee. En Marcus Miller natuurlijk ook. Ja, zeker. Ja, goh, ja, Is Is in die Amerikaanse uh, scene... is, is dat uh, goed te doen eigenlijk... om je brood te verdienen in de jazzmuziek? Nee, het is daar veel moeilijker. Uh, ik heb voorrecht gehad om er een aantal keren te spelen. En ik ben... Blij dat ik in Nederland woon en dat ik gewoon af en toe daar naartoe mag gaan en om te spelen en dan weer terug hier. Ik, ik vind het heel fijn dat ik me hier kan permitteren om eigenwijs te zijn. Want in Amerika, weliswaar moederland van de jazzmuziek, is het echt dat circuit compleet gemarginaliseerd. Nou, je hebt gewoon heel veel mensen die hetzelfde willen doen. En je hebt. Uh, ik zou, laat ik het zo zeggen, ik zou dat zelf moeilijker vinden. Dus voor heel veel mensen is het, is het een uitkomst om zich daar te vestigen en daar. Uh, een deel van de, van de muziek zien te kunnen zijn. Maar zelf heb ik het altijd dat ik er naartoe ga om ideeën op te doen... een paar weken, want ik kom er wel graag. en, en Laat ik het dan even beperken tot New York. Er uh, daar, daar gebeurt zoveel, er is zoveel energie, dus er is zoveel te halen. En Ik vind het te gek om daar dan aantekeningen van te maken... en ideeën op te doen en dan terug naar huis te gaan... en hier het dan uit te werken. Maar wat is dan dat het zo moeilijk is voor Amerikaanse muzikanten... Veel, goed aan, veel aanbod van goede uh, muzikanten, ongetwijfeld neem ik aan... om daar te overleven. Ja, het aanbod is veel groter dan het aantal speelplaatsen die er zijn. En uh, er zijn wel heel veel plekken waar je gewoon... Ik bedoel, de muziekindustrie is ook wel groter. Dus de, er, is, er, is ook, er zijn ook meer bands. Maar uh, wat me de laatste keren veel opviel... is dat het... je hebt daar wel... De mensen die echt supergoed zijn, die zijn ook heel relaxed. Daaronder heb je vaak heel veel mensen die het net niet redden en heel Arilek zijn. En dat, is, en dat is een hele grote groep. En die hebben het zwaar, die moeten heel erg knokken voor te bestaan. Maar de mensen met wie het goed gaat en, en die het goed doen... Die, die kunnen het zich ook permitteren om, om rustiger te zijn. En, uh... en hoe is het in Nederland? Uh, in Nederland vind ik dat we... Er gebeurt heel veel. Ik, ik, ik ben trots op het aantal supergoeie muzikanten dat uit Nederland komt. En, maar ik vind wel dat wij daar als Nederlander trotser op mogen zijn. Weet je, Als we kijken naar... Uh, als we met een paar miljoen mensen tegelijk zitten te kijken hoe het, hoe het Nederlands elftal staat te klootviolen. En als we vervolgens kijken wat het kunstbeleid in Rotterdam is, dan snap ik het niet. Weet je, wel? Dan, uh, dan vind ik dat je. We zijn verplicht om mensen ook een speelbeurt te geven. En we zijn verplicht om uh, mensen de mogelijkheid te geven om naar kunst te gaan. We moeten niet gelijk al uh, die mogelijkheid uh, afkappen. En dat is wat er nu gebeurt. Je ziet alleen nog maar in Rotterdam zie je, zie je meer parkeerwachters dan uh, dan podia. Ja. <laughs> nou heb je dat al snel hoor. Dan uh, nou, levert het één geld op meer en dan de kost geld, dat is. <laughs> <Ja>. <laughs> maar er kost ik, geld. Ik vind dat er meer mag gebeuren. En de, zeker ook in Rotterdam. Zeker. En, en, en over heel Nederland ook. De, er komt zoveel goeds uit het Nederlands. En, maar Rotterdam had en heeft een hele grote uh, uh, uh, muziektraditie. Jazz traditie. Klopt ja. En dat is nog steeds zo. Alleen uh, je vindt heel veel muzikanten uit Rotterdam vaak overal. Behalve in Rotterdam. Dus ik kom ze ook overal tegen, behalve in Rotterdam zelf. Want daar zijn weinig plekken waar mensen samenkomen. En dat zou beter moeten, dat zou beter geregeld moeten zijn, vind ik. Kijk eens in jouw stapel. En, en, en, en wat zou jij nu nog willen laten horen? Wat vind je leuk? Even Op... kijken hoor, want dan moet ik even zoeken natuurlijk. Uh... <laughs> Het is echt... Heb je één idee hoeveel je er meegenomen hebt trouwens? Weet je wat ik... Waar, nou ja, ik, wist, ik dacht, ik neem gewoon van alles mee en dan zien we het wel. Weet ja. je wat ik doe? Ik eindig met, met Paul Weller. Uh, van de Style Council. Ja. Uh, daar heb ik een hele vruchtbare tijd mee gehad. We hebben met hem getoerd. Met Benjamin Herman onder andere. En Loek Boudenstein, trombonist. Uh, Benjamin Herman ook van de, de New Cool. Ja. We hebben uh, een aantal weken met, uh, met Paul mogen toeren... en wat, wat platen met hem mogen opnemen... Uh, wat ik nu laat horen, dat is gewoon uh, iets wat bij ik, uh, deze, dit moment van de dag vindt passen. En uh, waar een heel mooi strijkersarrangement bij zit van de Nederlandse jongen Willem Vrieden, ook van de Cool Collective trouwens. Uh, misschien is dat wel een passend ding om mee te eindigen. Iets waar ik lekker zelf niet op sta, maar wat ik wel heel erg mooi vind. Even kijken hoor. Van klik. Ik denk dat dit hem is, maar ik moet even grokken. It is. Beverly Nou Jan van Duyker, je staat ondertussen je cd's op te halen... maar dat is mijn schuld, want ik weet je die kant uit. Ja, dat is een prachtige manier om, prachtige, om zo de uitzending uit te gaan. Met Paul Weller. Hartstikke mooi. Goed, ik wil je heel hartelijk danken dat jij hier twee uur lang geweest bent. Jan van Duikeren. te horen op het noord Jazz Festival. Nog één keer de datum? Uh, op 8 juli is het. 8 juli, welke zaal, weet je dat? Uh, volgens mij heet het Mississippi en de band heet Fingerprint. Fingerprint. Jan van Duyker, Fingerprint te horen dus daar... Um, wat ik nog wil zeggen, is eigenlijk niet zo heel veel inhoudelijks... maar wel belangrijk, namelijk dat deze uitzending tot stand kwam... dankzij het werk van redacteur Bart Brouwer... en dankzij het werk van technicus Ans Beentjes. Wat ik ook nog wil zeggen, dat u zometeen kunt luisteren... naar Nachtvluchten met Nora Romanesco. Dank voor het luisteren, een hele prettige nacht nog. En uh, blijf luisteren naar mooie muziek. Bedankt voor je uitnodiging. Graag gedaan, Jan. Heel veel goed. Dank je.